De schilder Corneille is overleden. Guillaume Cornelis Beverloo, zoals hij eigenlijk heette, was in 1948 een van de oprichters van de Cobra Groep. Dat was een internationale expressionistische beweging waartoe ook Karel Appel en Luce Bert behoorden. Cornijen gold als een van de succesvolste Nederlandse schilders van de 20ste eeuw. Zijn schilderijen zijn kleurrijk en expressief. Vrouwen, bomen en vogels zijn steeds terugkerende elementen in het werk van Corneille, dat in het Frans kraai betekent. In kunstkringen krijgt hij kritiek vanwege commerciële initiatieven. Met zijn ontwerpen voor stropdassen, een Corneille balpen en cd-hoezen. In Amstelveen is een Cobra-museum waar veel van zijn werk hangt. Corneille is overleden in Frankrijk, waar hij woonde. Hij is 88 jaar geworden.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 De Taliban zullen er alles aan doen om de parlementsverkiezingen in Afghanistan te ontregelen. Dat heeft een woordvoerder van de militanten tegen persbureau Reuters gezegd. Hij zei dat er aanslagen gepleegd zullen worden op buitenlandse en Afghaanse troepen... en waarschuwde de bevolking om op 18 september niet te gaan stemmen. Het is de eerste keer dat de Taliban expliciet bedreigingen uitte over de parlementsverkiezingen. Volgens de Verenigde Naties zijn de afgelopen weken al vier kandidaten omgekomen bij aanslagen. En zijn tientallen campagnemedewerkers gewond geraakt. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen eerst zonnig, later neemt de bewolking toe. Het wordt 20 graden bij een stevige oostenwind. Dit was het NOS.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 eigenlijk ben ik al heel lang uh, te bedenken of negen geheim, uh, omdat ik eigenlijk uh, mijn idee was ga iets beginnen voor en de zandvoorters en hun omgeving en ik heb daar maar analyseerd en familie, uh, echt een hele directe familie. Badassie. een verrassing ja. dat opeens uh, wow. Johan Lagarde met een plan naar buiten kwam, maar het stond en staat uh, daarin wel. Wow. Uh, uiteraard moet het nog een enorm succes gaan worden